1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ricardo Offermans legt per 1 januari zijn functie als burgemeester van de gemeente Meersen neer. In een persverklaring zegt Offermans dat hij de beslissing met pijn in het hart heeft genomen na langdurig beraad. Offermans was voorgedragen voor het burgemeesterschap van Roermond, maar gisteren trok hij zijn sollicitatie in. vvd wethouder Jos van Rij had hem vertrouwelijke informatie van de benoemingscommissie doorgespeeld. Van Rij legde om die reden gisteren al zijn politieke functies neer.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 Het weer vannacht op veel plaatsen nevelig, in het noorden af en toe regen. Overdag bewolkt, in het noorden kans op regen en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Waar het ook in dit uur gaat over heimwee. Een gevoel dat u vast ook wel kent. Maar wanneer had u nou heimwee en waarnaar? En hoe bent u met dat gevoel omgegaan? Daarover kunt u ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar... CasaLuna@cf.nl en Twitter ik kan met #Casaluna. En ik zeg het nog een keertje op onze Facebookpagina, kunt u net zoals de bezoekers van de voorstelling over Heimwee van Anna Rotier en Kirsten Schutteldraaier... een green card invullen, een formuliertje invullen met ja, eigenlijk uw gevoelens over Heimwee en wie dat nou volgens Anna en Kirsten het best doet. Die krijgt twee kaartjes voor de voorstelling. Dus uh, ga even kijken bij de Facebookpagina van CasaLuna en vul uw green card in over Heimwee. En ook de muziek. Ja dit, is, ja, dit is muziek die met heimwee te maken heeft. En als ik aan een liedje over heimwee denk, dan begin ik dit te neuren. MUZIEK is in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Weinen Wien. Doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten...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 Lunapark im Wellenbad, kleiner Bär im Zoo, Wannseebad mit Wasserrad, Tage hell und froh. Werder, wenn die Bäume blühen, Park von Sanssouci, Kinder, schön war doch Berlin, ich vergesse es nie.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 Op loont zich die reise. Dennis, als ik heb, dan faal ik mee. Als dit liedje niet getuigd van heimwee, ik heb nog een koffer in Berlin, Hildegard Kneef. En ik voel me bevoorrecht mens dat ik het er ooit zelf heb horen zingen. In het oude muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Heimwee, Daar praten we over vannacht in Casa Luna. En ik ben ook benieuwd of u wel eens heimwee heeft... en waarna u dan heimwee heeft, en wat dat heimwee met u doet... en hoe u dat aanpakt ook. 0800-1121, of stuur een mailtje naar casaluna.ncf.nl... of uh, twitteren dat genoeg met hashtag Casaluna. Er komt een mailtje binnen van Johanna uit Amsterdam. En Johanna schrijft... Waar ik heimwee naar nou heb, dat zijn de jaren 1948. Er was veel armoede thuis, maar de oorlog... En en na de oorlog. En toen kwam er in die tijd elke woensdag een groep mannen in de straat... en die kwamen in klederdracht uit Volendam... En met muziekinstrumenten speelden die allerlei kinderliedjes. Nou, dan uh, waren de kinderen uit de buurt in Amsterdam-Oosten allemaal bij. En ja, we vonden dat echt dolle pret. We moesten dansen en we, we gingen uh, op de stoeprand op en neer springen. En we hadden allemaal rode wangen. En onze ouders die hingen uit de ramen. En naderhand, na het optreden, werd er door de groep met de pet rondgegaan... om vervolgens te vertrekken naar een andere straat. Nou, wij erachteraan. En wat een lol hadden we, wat een pret hadden we. Als ik nu zie... En wat voor wereld onze kinderen leven in de stad, dan heb ik heimwee naar nou, die tijd, schrijft Johanna uit Amsterdam. Ari, goedenacht. Goedenacht. Ari, heb jij wel eens heimwee? Nou, sinds een paar dagen heb ik enorme heimwee. Waarnaar? Nou, naar huis, naar de zandgrond, naar Brabant. En waar kom je dan, uh, je komt dus uit Brabant, begrijp ik, maar waar ben je nu dan? Uh, ik ben in 2004 verhuisd naar Zeeland vlaanderen daar heb ik. Met heel veel plezier gewoond. En, of op het platteland. Maar op een duur, ja, die natte, zompige klei. Je gaat het zo missen. En het taalgebruik. Komt je even al bij mij een koffie drinken? Ja, dat ja. kennen ze hier niet. Het zijn hele lieve aardige mensen. Maar een beetje op zichzelf. Ja. In Zeeland. En uh, ja, daarvoor heb ik in Ierland gewoond vijf jaar lang. En dan krijg je heimwee naar Nederland. Echt waar. Drinkwater wat niet naar chloor smaakt. Bruin brood, Je eigen taal kunnen spreken. Maar als je dan in Nederland bent, dan heb je weer verlangens om terug te gaan naar Ierland. En zo word je maar van hond naar her geslingerd. Dus weet dat is bij mij vaak, uh, vaak aanwezig. En ja, en onrust dus. Dat... Wat zegt u? Onrust dus ook. Ja, en, en dat je denkt van, ja, je, je mist de zandgrond. Ik fiets heel veel en in de winter gingen we in, in de campen wel eens veldrijden. Nou, hier is het in een nat een drap. En ik ben al geen nuchtere Hollander, maar ik heb ook niks met de klei. Nee. Maar, maar dat maakt niet uit, dat is weer een leerschool. En uh, misschien dat ik, dat, in, dat ik daardoor ook de Sinti's en de Roma's zo goed begrijp. Die willen verder, die willen van het ene landschap naar het andere. En die kunnen niet vastgebonden zijn aan één plek. Ik snap dat zo goed, ondanks dat ik geen Sinti of Roma ben. Nee, de, de theatermakers die bij ons te gast waren, die zeiden het ook. Hè. Eigenlijk is het, is het leven één grote reis van het ene tussenstation naar het andere een wereldreis maken per schip of fiets of auto of wat dan ook, die snap ik heel goed. Yeah, yeah. Het is een mens gemaakt om altijd op eenzelfde plek te blijven. En uh, heimwee naar het verleden waar ik u net over hoorde praten, dat kan ook heel mooi zijn. Het is iets nostalgisch. Yeah. Hè? Wie verlangt er niet naar zijn studententijd? Het zorgeloze, het vrije, uh, niks sleuren, 40 uur per dag, huisje boven, je beestje en uh, alles gepland en, en... Daar is denk ik ook niks mis mee, om, om, om eens met weemoed daar aan terug te denken. Nee. Maar ik mis in ieder geval ja, de zandgronden, de kampen de, de, de het, het, het, het, het echte carnaval wat ze in Brabant en Limburg toch wel iets beter kunnen vieren, denk ik. Ik weet dat ik nu mensen voor het hoofd stoot, maar daar geef ik helemaal niks om. Nee. Je ja, merkt ook dat ik, en als ik emotioneel word, ik praat met een instantie of zo, dan merk ik dat ik nog steeds plat Brabants ga praten. Dat is toch echt jouw taal. Dat is de taal waarin jij je thuis voelt. Waarin je je ook het beste kunt uitdrukken waarschijnlijk. Ja, met name als ik emotioneel ben. En ik, ik draai nooit muziek van Guus Meeuwes of zo. Het is een aardige man die goed kan zingen. Maar ik, ik, ja, smaken verschillen. Maar ik hoorde laatst dat liedje van eh, Brabant. Ja? En ja, dan gaat het toch wel wat door je heen. Ja. Dat klopt wel wat hij zingt. Arjen, nou heb je heimwee naar de zandgronden van Brabant, daar in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, nou, um, nou, nieuwjaar dat niet om 12 uur al is afgelopen, maar gewoon durfvestig. <laughs> ja, ja, ja, maar waarom, waarom ga je niet terug naar Brabant? Of is dat praktisch niet mogelijk? Um, dat. Is nog niet mogelijk, maar je weet het maar nooit met mij. Ze noemden me in Ierland, je lijkt een circus You je here, you're there, you're everywhere. <laughs> ik ben overal zo'n beetje. Dus je Zeeuws-Vlaamse uh, Zeeuws buren letten even niet op... en voor het wedstrijd zit Arie weer in Brabant. En hup, ik ben weer voetzie, Maar van de andere kant, dan zul je zien als ik in Brabant ben... dan mis ik zeer vlaanderen weer. De ja. heerlijke aardappeltjes en zo. En de mosselen. Ja, ook al. Ja, ja, precies. Ja, ik denk dat hij gewoon bij jou hoort, Arie ja dat dat is ook een deel van me misschien en en en als ik dan zo'n liedje hoort home Homeward bound van Simon Garfunkel of bijvoorbeeld ja um, yeah, I want to go home sloop John B van ik dacht van de Beach Boys ja yeah. Ja, dan, dan, dan speelt dat wel, ja. Ja, Arie, eh, ja, ik ga je geen sterkte wensen, want zo erg is het volgens mij ook niet. Maar eh, ik, nee. ik vind het wel mooi dat je daar in zeus vlaanderen heimwee hebt naar Brabant. En eigenlijk weet je nu al dat als je dan weer in Brabant woont... dat je dan weer terug verlangt naar de vette klei van zeus vlaanderen Ach, en wat is er mis met wispelturigheid. En heimwee is niet zo erg als kiespijn. Arie, dank je wel voor het bellen. Oké, okay, dag. Goeiedag nog. Dag. Dag. dag. dag. Mevrouw Meijer, goeienacht. Ja, goede nacht ik wilde zeggen dat ik woon dus in Amsterdam-Ostdorp. Ja. En uh, daar ben ik van... Uh, daar ben, ik ben uit Oost vandaan gekomen... Mm -hmm. om te wonen in Oostdorp. Want ik had een lift nodig en bla bla. Ja. Maar, uh, maar in Oost... In Oost ben, ben ik geboren rondom Oost. Ja. Dus Wagenaarstraat, Dapperstraat, Eerst-Oostparkstraat, Prolekstraat... Kommerlindstraat, Silanestraat... En allemaal rond het Oostpark. Ja. Dus uh, nou, toen ik daar weg moest... omdat ik de trappen niet meer kon lopen... toen ben ik, op, toen ben ik dus in Oostdorp in terechtgekomen... en ik uh, kwam dus het huis bekijken. En het is één een, een hele grote kamer met een open keuken... één slaapkamer, douche en toilet. Mm -hmm. Afijn, dat. En nou, uh, toen... Ineens overviel me eigenlijk nadat ik een maand hier druk en enthousiast bezig was geweest. Mijn god, ik moet, ik moet terug naar Oost. U kreeg heimwee naar Oost? Ik kreeg zoveel heimwee. Dat ik uh, stapte hier op tram 1 en dan op tram 3 en dan kom je zo in Oost terecht. En dan ging je gewoon wat rondwandelen in uw uh, oude buurt? Ja, ook. En, maar ik... Uh, ik... Ik betrapte mezelf op dat ik zei van, tegen mezelf in die tram... zo, dan ga ik nu naar huis. Hm, terwijl en, u juist van huis wegreed. Ja, en toen begon ik me daar te huilen. Oh. Ik denk, oh mijn god, ik ga helemaal niet naar huis. Weet je, zo. Nee, nee, en, nee. Uh, en wat, wat mist u dan zo heel erg aan Amsterdam-Oost? Nou, ik zal je vertellen, het is een multiculturele samenleving... Dus van alles woont daardoor en naast elkaar. Ja. En nou, ik heb het daar heerlijk gevonden. Uh, de mensen groeten je. En als je per ongeluk niet zien in de, in de supermarkt of zo, een dag of twee... dan kom ze een je af. Van, hé, hey, was je ziek? Ik heb je niet gezien. En dat je doen ze in amsterdam osdorp allemaal niet? Ach. <lacht> Nou, nee. Echt. Die lach zegt no. genoeg. Ja, ja, ja. Ik woon hier op een, op een flat op korte water. Ja. En ik zal u vertellen, en dan zitten er aan de galerijkant... waar je dus langs loopt, dus binnenkomt die, om naar je huis te gaan, die voordeur... daar zitten allemaal slaapkamers. Dus de slaapkamers zitten aan de voorkant. Nou, Dat, gevolg... dat, dat, dat staat u niet zo aan, begrijp ik? Nou, dat is toch vreselijk? Je ziet nooit beweging, een licht aan en uit, iemand lopen, iemand staan. En dus je ziet het niet, Nik. Nee, Allemaal nee. slaapkamers. Mag ik vragen, mevrouw Meijer, waarom u niet teruggaat? Is er uh, zo'n huis als u op dit moment nodig hebt in Amsterdam-Oostdorp, met een lift, wat u al zei, is dat niet, uh, niet te krijgen in Amsterdam-Oost? Nou, ik zal u vertellen, ik ben dus lid van Armeren, en. Vorig jaar, toen uh, kregen wij een nieuwsbrief. En daar stond dus in van dat ze een project gingen bouwen in uh, Amsterdam-Oost. Uh, ja. In de Hofmeijerstraat. En dat werd mijn zus, zus en zo het helemaal uitgeverteld uh, uh, hoe het eruit was. En nou, dat leek me geweldig. Ik denk, oh, dan woon ik maar drie straten van mijn oude huis af. Ja, en heeft u zich ingeschreven? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik heb gevochten ervoor. En er is een grote kans dat ik dus terug kan. Kijk, dat nou, is een mooi perspectief. Zei, ja, en ik denk, wat mijn god, het scheelt me tien jaar van mijn leven. <laughs> nou, dan hoop, ik dat, dan hoop ik dat u die tien jaar en nog veel meer jaren... nog uh, gelukkig zult uh, doorbrengen nou, in uh, Amsterdam-Oost. Ik heb een gevoel achterin mijn hoofd dat het lukt. Kijk, ik uh, ga voor uw duimen, mevrouw Meijer. Oké. Okay. En dank u wel voor het bellen. Dag. Dank u wel. Van mevrouw Meijer naar mevrouw Van der Berg. Goeienacht. Goeienacht. Mevrouw Van der Berg, heeft u wel eens last van heimwee? Nee. Nee? Ja, Daarom heb ik juist gebeld. Ik heb nog nooit heimwee gehad. En wil dat zeggen dat u altijd op dezelfde plek bent blijven wonen? Of dat u... Nee. Nee? Nee, juist helemaal niet. Ik heb juist van hot naar haar heb ik geleefd toen ik, ik was het vijfde kind van een familie. Wij woonden in Indonesië. Toen ik vijf was, zijn we in een concentratiekamp, een Japans concentratiekamp gekomen. Dat hebben wij allemaal overleefd. En omdat ik de kleinste was, uh, ja, heb ik gewoon zeg maar... Dat geaccepteerd, want ja. dat hoorde gewoon bij mijn leven op dat moment. Hoe oud was u toen, mevrouw van den Berg, toen u ik in dat kant kwam? En ik was acht en een half toen we eruit kwamen. Mm -hmm. Toen zijn we naar Nederland gegaan voor een jaar. En ja, daar hebben we in de koudste winter 46, 47 meegemaakt... Dat was een ontzettende ervaring. Maar ik ben denk ik zo'n type die dat gewoon over me heen laat gaan. Ja, ja, Daarna zijn we weer teruggegaan naar Indonesië. En daar heb ik nog drie, vier jaar gewoond. Toen zijn we door mijn ouders, zijn er drie kinderen, mijn broer en mijn zus en ik, teruggestuurd naar Nederland om naar school te gaan. Ja. Nou... Dan ben je ook weer ontheemd. En dan hebben we op kostschool gezeten. En bij, in de vakanties bij een tante, wat we helemaal niet leuk vonden. Maar ja, er zat niks anders op. Nee, nee. Nee, daarna zijn mijn ouders gekomen. Wij zaten nog op kostschool En toen was het 53. En mijn ouders zaten in Zeeland... Toen kwam de watersnood, ja. dus toen konden we ook, toen het vakantie was, niet naar mijn ouders terug. Want dat was veel te duur, dan hadden we helemaal via België terug naar Flissingen gemoet. Ja, dus eigenlijk bent u in uw jeugd al uh, heel vaak gescheiden geweest van uw ouders. U heeft in dat kamp gezeten, ja. u reisde op en neer in ja. tussen Indië ja. en, en, en Nederland. Is dat de rest van uw leven zo door blijven gaan? Nou, nee hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben wel op een gegeven moment, ben ik getrouwd. Ik heb twee kinderen gekregen, twee jongens. En toen heeft mijn man een baan aangeboden gekregen in Colombia. Ja. Nou, dat vond ik enig. Want ik was dus iemand die, zeg maar, ja, toch wel wat van de wereld al kende. Ja. En verhuizen vond ik helemaal niet erg. Nee. Ik voel me overal thuis. Maar hoe uh, uh, verklaart u dat? Want heel veel mensen, dat is bekend, hebben ook heimwee naar de gordel van smaragden, naar hun jeugd daar in dat Indië. Nee, hoor. U heeft in Colombia gewoond, u had daar geen heimwee naar Nederland. U had kennelijk nee. ook geen heimwee naar uw ouders, hè, terwijl u die soms ook tijdenlang niet zag. Hoe verklaart nee. u dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik gewoon een type ben die gewoon over me heen laat gaan wat er met me gebeurt. Ja, dus eigenlijk bent u een heel flexibel en mens. ik heb het in Colombia heb ik het ook heerlijk gevonden... want ik had mijn hele gezin bij me. En na 7,5 jaar zijn we teruggekomen in Nederland. Mm -hmm. Nou, en dan begin je gewoon weer opnieuw. Ja, mevrouw van der Berg, Ik denk dat het gewoon een gevolg is van het begin van het leven. Ja, ja. nou... Zo is het. Ja, onthechten. Wat kan dat... je verder nog doen? Ja, onthechten, dat moest u zich al typisch. snel eigen maken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Een vrouw zonder heimwee. Mevrouw van den Berg, dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Oké, okay, bedankt. Dag. Als u ook zo iemand bent die zegt, heimwee, dat ken ik helemaal niet, dan kunt u bellen. Maar ook uw ervaringen met heimwee, of, of de manier waarop heimwee u ooit te pakken heeft genomen. Daarover kunt u ook bellen natuurlijk, 0800-1121, dat is ons gratis nummer. U kunt ook twitteren met hashtag Casaluna en u mail is welkom op Ncrv.nl Het schip daar vaart de haven uit. Twee meisjes sms en sms'en naar hun vriendjes aan de wal. Het schip daar vaart de haven uit. Wij kijken naar mekaar en, en ineens. Bekruip me het gevoel dat hij straks voorbij is. Dat ik niet kan blijven en dat gaat nou wel mis. En ben daar hier? De draagt zijn zandje op zijn schouder, en hij loopt langs het strand. Die witte binnenpalpen bouwt huizen als kastelen voor de jongen in het zand. En ik weet dat deze straks voorbij is, en dat hij niet kan blijven. En tak uit nou al. De heuvels, gij maakt de viool en ik haalde wijn. De zon zakt achter de heuvels. Wij kijken naar elkaar en, en ik denk: laat hem maar zo zijn, laat hem maar zo blijven. Hij kan dit niet zo blijven, omdat ik nou wat mis. Hij ben hier, hij ben hier. Gerard van Maasakkers, heimwee naar hier. Ja, dat gevoel, dat ken ik wel, dat je thuis bent... en dat je de dag daarna op vakantie gaat en dat je dan eens goed rondkijkt... en dat je denkt, waarom wil ik hier eigenlijk weg? Dat je eigenlijk al heimwee hebt uh, voordat je goed en wel vertrokken bent. Gerard van Maasakkers, eerder dit jaar won hij de Arnie M.G. prijs. En dit liedje, heimwee naar hier, is terug te vinden op zijn album Achterland. Als u mee wilt praten over Heimwee, dan kunt u bellen 0800 1121, u kunt mailen of twitteren en u kunt ook zo'n green card invullen. Een green card die nodig is om toegang te verkrijgen tot de uh, voorstelling Heimwee Fernwee waarover we in het vorige uur spraken. En als u dat volgens de makers van die voorstelling nou het meest origineel doet, die green card invullen, dan krijgt u twee vrijkaartjes. Sergio Money vulde die uh, green card in op onze Facebookpagina. U moet dan even naar onze Facebookpagina gaan. En Sergio schrijft: ik ben 33 jaar in Italiaans. Ik heb heimwee naar de zomerse autoritten onderweg naar het strand in Sardinië, waarin we met het hele gezin aan alle ramen opendraaiden... en naar cassettebandjes luisterden met Italiaanse popmuziek. Die warme buitenlucht op je huid die ik hier toch intrinsiek mis. Heerlijk, schrijft Sergio Moni op zijn greencard. U kunt die greencards nog invullen. Dat gaat dan even naar onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Casa Luna. En dan krijg ik een mailtje. Um, ik weet even niet wie het mailtje verstuurd heeft. Maar de, de afzender die zegt... Ik ben een vrouw van 61 jaar... en ik ben 12 jaar geleden verhuisd uit mijn geboortedorp. De dag daarna ben ik ingestort. En uh, krijg ik kreeg heimwee. En ik kreeg ook vreselijke hoofdpijn. Iedere dag reed ik terug naar mijn geboortedorp en dan was mijn bij weer over. Nou, en medicijnen die hielpen niet, ik kon niet meer zingen... het eten bleef in mijn slokdarm steken, ik deed niets dan huilen... en mijn man begreep er niks van, die dacht dat ik gek geworden was. Nou, toen moest ik op een gegeven moment tekenen... voor de verkoop van mijn oude woning en toen raakte ik echt helemaal in paniek. En ik ben nog steeds, ja, eigenlijk heb ik er nog steeds spijt van... dat ik toen getekend heb, want ik ben zo depressief geworden... dat ik naar een herstellingsoord ben gegaan. Dat heeft niet geholpen, overigens. Mijn gezin heeft eronder geleden. De relatie met mijn man is zeer verslechterd, want hij is erg nuchter... en begrijpt me dus niet zo heel erg goed. Mijn oude huis is nu te koop, maar mijn man wil er niet meer uh, naartoe. Dat is erg verdrietig. We wonen nu wel weer in het dorp, in mijn geboortedorp, maar in een ander huis. En ja, ik blijf gewoon verlangen naar mijn oude huis... en ik kan ook in dit huis niet aarden. Dank voor, uh, voor uw mail. Harry, goedenacht. Hai, goedenacht. Harry, ben jij wel eens last van Heimberg gehad? Ja, ik heb er zeker last van gehad. Het is ongeveer tien jaar geleden geweest. Ja. Toen uh, deed ik een opleiding aan, uh, aan, aan Delft, aan de Universiteit van Delft, TI daar. Ja. Uh, bouwkunde deed ik. En toen ging ik voor een periode van drie maanden ging ik op uitwisseling naar Turkije. En dat is toch uh, ja, heel anders ja. dan hier. En, en dat waar... heeft voor mij toch wel, uh, ik denk dat het heimwee was, veroorzaakt. Waar, waar ging je wonen in de Turkije? Het was in Ankara. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is de hoofdstad van Turkije. Het is nog wel een redelijk grote stad. Ja. Maar um, ja, dus vergeleken met Istanbul is het toch uh, ja, wat, wat minder ja, Europees gewoon, om het zo maar te zeggen. Istanbul is bijvoorbeeld een uh, stad waar, die aan zee ligt. Aan een, met, met een beetje een, een mediterraans karakter. En uh, Ankara, waar ik zat, dat is toch een uh, stad ja, midden in de bergen. Ja. En waar kreeg van je nou heen? Ja? Dat zei je Harry? Dat is, dat is gewoon heel anders. Ja, ja. en waar kreeg je nou heimwee naar? Ja, naar huis. Naar huis. Naar uh, kool met worst. Hmm. Naar uh, kaas op een boterham. Naar uh, gezellig uh, even kletsen met de buren. Naar boodschappen doen. Naar alles wat um, hier eigenlijk gewoon was. En toen je naar Turkije vertrok, wist je toen dat dat soort dingen, kaas op je boterham en de kletsen met de buren, dat dat soort dingen zo belangrijk voor je waren? Ik heb het denk ik heel erg onderschat. Weet je, als, je, als je zoiets gaat doen... Dat, dat, dat, dat, dat moet je ook een beetje zien... eigenlijk in ja, het hele geheel... van studeren. Ik bedoel, uh, medestudenten gingen ook uh, op uitwisseling... en dan jeetje je elkaar toch een beetje op... met het gaat te gek worden en het wordt hartstikke leuk. En achteraf... Uh, kijk ik er ook wel met positief op terug hoor. Ja. Maar um, ja... In de begin, beginperiode was het heel erg moeilijk. Want hoe heb je het volgehouden... drie uh, maanden lang? Uh, nou... Eigenlijk, ja, het klinkt heel cliché. Maar eigenlijk is mijn redding geweest... dat ik me gewoon een beetje ben gaan voegen... naar de gewone gang van zaken daar. En de gewone dag, het gewone dagelijkse ritme. Mm -hmm. um, ik, uh, ik, ik ben mijn eetgewoonten bijvoorbeeld uh, gaan aanpassen. Ik ben, uh, uh, ja, Turkse eten gaan eten. Um, dat, was, dat was nog niet eens het, het, het, meest, het meest ingrijpende, denk ik. Maar het, het was ook dat ik... Uh, uh, ik, ik ben me ook meer in het dagelijkse leven gaan mengen. Ik ging uh, vrijdag en zaterdagavond ging ik uit in barren, Probeerde zoveel mogelijk uh, uh, ja, lokale Turken te ontmoeten. Ja. En uh, heb ja op die manier wel een beetje me, me weggevonden, ja, contacten opgedaan. Ja, dan raak je er ook denk ik meer zelfverzekerd in. Ja, dat, dat hielp dus om je meer Turk onder de Turken te voelen, als het ware. Ja. Is dat ook een tip ja, ja, ja. die je zou hebben voor mensen die, die last hebben van HMW? van Probeer je te voegen naar, naar het land of naar de streek waar je op dat moment uh, bent. Probeer je niet te verzetten en alleen maar uh, te dromen over, over vroeger... en hoe mooi het was uh, waar je vandaan komt, maar probeer te leven waar je leeft. Ja, ja, ja dat, dat sowieso. Maar ik denk dat een uh, ja, hele elementaire tip is... voor mensen die nu in het buitenland zitten en die uh, last hebben van de of mensen die dat in de toekomst misschien zouden kunnen krijgen... is uh, wennen een nieuw ritme aan. Want je hebt in je, in je thuisland... wat dan Nederland is voor mij... Ja. heb je natuurlijk een bepaald ritme. Ik bedoel, iedere week ziet er... in grote lijnen toch wel uh, redelijk hetzelfde uit. Uh -huh. um, en als je, als je in dat in dat andere land... nou ook een beetje probeert aan te vinden dat je bijvoorbeeld uh, ja, op, op, op, op dezelfde dagen... een beetje min of meer dezelfde dingen doet... zodat je ook een bepaald ritme... In je leven daar creëert en op die manier makkelijker gaat aarden. Ja, ja. Dat is iets wat, mij, uh, wat voor mij een beetje een eye-opener was. En inderdaad, uh, ja, de positieve dingen proberen te, mee te pikken. Vooral niet in de, in, in, in de hang naar vroeger uh, verward raken, want dan ga je alleen maar verder van. Uh, van ja, dat van help je letterlijk verder. Namelijk... Ja, letterlijk verder van huis help je dat. Ja, ja, ja, ja, ja, precies, verder van huis. Want je wil daar natuurlijk gewoon een leuke tijd hebben en het, uh, het, het positief zien. Maar als je eenmaal een ruim weer verstrikt raakt, ja, dan krijg je het gewoon moeilijk emotioneel. Ja. En hi, nu ben je terug in Nederland uh, uh, ja. en, en, en Ankara is, is alweer een tijd geleden. Maar zijn er ja. dingen die je nu mist aan, aan Ankara? Ja, ik heb toch wel leuke contacten daarop gedaan. Ik, ik heb daar maar een periode van drie maanden gezeten in Ankara. Ja. Maar ik heb uh, toch leuke contacten gehad daar met mensen... En ja, ik, ik, heb, ik, ik ervaar het toch een beetje als een overwinning op mezelf. Ja, het klinkt misschien ja. heel raar. Nee, ik kan me maar, maar het is voorstellen. Toch, uh, ja, het is toch weer iets uh, ja, wat je hebt meegepakt. Wat je hebt overwonnen, zeg maar. En uh, waar je sterker bent uitgekomen. Zou je het opnieuw doen? Um, ja. Ja. Eh uh, als ik kijk naar de positieve dingen die ik ervan heb meegepakt... was het het zeker waard. Het is in het begin heel erg doorbijten. Mm -hmm. Ik denk dat ik het geluk heb gehad... dat ik uiteindelijk me ben gaan uh, voegen naar de gang van leven daar. Ja. In, uh, de manier van leven daar. Um, maar ja, ik, ik, zou, ik zou het zeker opnieuw doen. En ja, ik denk dat... Want ik hoorde toevallig ook het gesprek... wat die mevrouw hiervoor even met u had. Ja. Die mevrouw uh, heeft geloof ik op heel verschillende plekken in de wereld gewoond. Ja, die heeft uh, echt de hele wereld over gereisd, dat klopt. Ja, ik geloof dat het ook een kwestie van ervaring is. Ik bedoel, de ja. eerste keer is altijd moeilijk. Maar naarmate je zoiets va vaker meemaakt, denk ik dat het ook makkelijker wordt. Omdat je nu ook weet hoe je het moet aanpakken. Ja, precies. Ja. En ik denk ook dat het bij een bepaalde leeftijdsfase hoort. Ja, hoe, hoe jong was je toen je daar naartoe ging? Je studeerde? Ja, ik studeerde bouwkende. Ik was 19, was ik. Oh, dat is ook inderdaad heel ah. jong. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 29, het is ja. het precies tien jaar geleden. Ja, dus wat dat betreft uh, uh, heb je ook wat meer levenservaring. En je weet hoe je het moet aanpakken als je van een tijd naar het buitenland uh, zou gaan. Harry, dankjewel voor het bellen. Ja. En heel, ja, heel erg tot een andere keer. Oké, okay, tot de volgende keer. Dag Harry. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Ina, goeienacht. Dankjewel Harry. Goeienacht. Dag, goeienacht. Dag Ina. Uh, ken goeienacht. jij dat gevoel ook, het gevoel van heimwee? Nou, eh... Uh... In de eerste plaats wil ik zeggen dat heimwee is iets verschrikkelijks Als je echt heimwee hebt. En ja, je kunt er zelfs aan doodgaan. Ja, dat, dat zegt die heimweedeskundige ook, hè? Uh, dat heb ik niet gehoord, maar... Ja, uh... ja omdat je weerstand dan zo vermindert dat je veel vatbaarder bent voor allerlei virussen. Ja, het is, het is, het is, uh, ja, het is eigenlijk een, een psychische aandoening, hè? En, ja, je, je kunt je eigenlijk niet verweren. Nee, heb, heb jij dat ook zo erg ervaren? Heb je uh, echt veel last gehad van heimwee in je ja. leven? Ja, ja. ja maar het is bij mij dus al heel vroeg begonnen. Want ik uh, was een half jaar of mijn moeder. En toen ben ik in het kinderhuis terechtgekomen. En daar heb ik het heel erg goed gehad. Uh, ja, daar hielden ze echt van me. En, uh, ja. en toen ik negen was, toen moest die directie... Uh, want ja ze kreeg angina dus ze konden het werk niet meer doen mm -hmm. en moesten naar Duitsland en dat was in 1934. Ja. Dus toen heb ik verschrikkelijk mee gehad. Ja en, en waarom moest u naar Duitsland dan? Om, ja het, het waren Duitse mensen. Oké oh, oké. Okay, okay. Dus uh, en ja en hoe, hoe ja, lang dat... bent u in Duitsland geweest toen? Ik ik niet, ik niet ik kon niet mee. Nee, nee, oh, die, ja, ja, die mensen gingen... Ja, ik begrijp het, nee, ik dacht even dat u meeging naar Duitsland... Nee, nee, en nee. heimwee kreeg naar Nederland. Nee, nee, nee, u nee. moest thuis blijven dus u, u ging, ja. ging heimwee krijgen naar die Duitse mensen. Ja, ja, ja. En, en dat is, ja, dat is verschrikkelijk, hè. En welke, welke uh, vormen nam die heimwee aan bij u? Uh, ja... Je had, je had geen eetlust, je had nergens zin in. En, uh, alles was donker, alles was, uh, alles was niks. Hmm, hmm. Hoe en, bent u uh, eroverheen gekomen? Ja, op de... Nou, ik zou zeggen, door mijn geloof. Ja? Als jong kind al. En uh, dat, dat heeft me echt geholpen. Het enige wat ik ervan overgehouden heb, is dat ik niet tegen afscheid kan. Nee, dat vindt u nog steeds moeilijk. Tegen afscheid nemen, dat vind ik echt nog verschrikkelijk. Ja. En ik denk dat dat dus een stukje onverwerkt Hij mee is. Ja. Want in de oorlog heb ik dan, is mijn broer gefuseerd En uh, dat was een definitief afscheid. Mm -hmm. En een, een, een, een echte goede vriend uh, is in de nou in Gamme omgekomen. Dat was een afscheid. En uh, ja... Ja, het is. Uh, het is ik, ik, wil, ik wil alleen maar zeggen: in Nederland ken je dat echte heimwee eigenlijk niet zo. Nee, maar u heeft het ervaren heel jong al. Ja. En wat ja. u zegt, afscheid nemen, vindt u nog steeds moeilijk. U heeft afscheid moeten nemen in de oorlog van mensen die u dierbaar waren. U heeft als kind al afscheid moeten nemen van uw ja. moeder, hoewel u dat hè, u was toen te jong om u dat ja, te dat beseffen. Is maar, maar toch, u moest wel afscheid nemen van, van die lieve mensen die teruggingen ja. naar Duitsland. Dus afscheid nemen is nog steeds heel lastig voor u. Heimwee, heeft u dat ook nog wel eens? Nou, ik, ik, ik zou willen zeggen, op een andere manier heb ik Heimwee naar mijn vroegste jeugd. Naar die heile wereld van toen. Ja, Na de, ja naar de tijd, naar de jaren dertig. Ja, maar voor mij was die. Ja. Dus, uh, hè? Het was helemaal geen heile wereld, maar voor mij wel. En uh, ja, het was alles vredig en het was ja, zondagse, zondagse kleren aan en, en uh, ja, het, het was allemaal anders. Maar was dat ook inderdaad zo'n zo heile welt of uh, is dat ook het beeld wat u zichzelf gevormd heeft? Nee, het was een heile ja. En Zeker waar ik woonde, daar was het uh, ja, echt apart. En uh, ja, bent u bekend in Zijs? Een beetje, ja. Uh, kent u de pleinen en het slot? Ja, slotzijs, dat ken ik heel goed, ja. Ja, daar ben ik opgegroeid. Kijk, daar, daar op het slot of daar vlakbij? Ja. Dat is ja. een prachtige plek om op te groeien, mevrouw Ina. Ja, dat was het, dat, dat was het ook. Dat, dat, dat heeft me geholpen, ja, ja, ja, dat is een mooie plek om op te groeien. Uh, ja. Dus de herinneringen heeft u geholpen, uw geloof heeft u geholpen... en als u ja. nu heimwee heeft naar die heile weld van uw jeugd... Uh, hoe probeert u, probeert u die heimwee dan een plek te geven, tenslotte? Ja, je bent volwassen geworden. Hè? Hmm. En, uh, ja, je, moet dingen, je moet niet blijven hangen eraan, dat, dat is niet gezond. Nee, Maar, u... maar ik, ik zou eigenlijk willen zeggen... iedereen die echt heimwee heeft, daar moet je echt meelijm mee hebben. Ja, en ja. Euh, niet zeggen van, ah, oh, dat gaat al over. Of, ah, oh, dat ga niet aan. Dat is echt heel, heel achterlijk Je moet het serieus nemen. Serieus, Precies. ja. Precies. Mevrouw Ina, als ik u zo mag doen, dank u wel voor het bellen. Ja, en uh, goeienacht nog. Ja, hetzelfde voor u. Goeienacht, ja. dag. Van uh, mevrouw Ina naar mevrouw Tijdenman. Goeienacht. Goeienavond. Uh, ja, ik ken het begrip... De, uh, Heimwee, absoluut niet. Nee? Nee. Net zoals ik, uh, een van onze eerdere uh, bellers, mevrouw van den Berg. Ik vind het heel triest voor de mensen die ik hoor. Want ik kom uit Suriname, een mm -hmm. heerlijk land. Ja. Maar uh, ik heb daar gewoond en mijn ouders zijn op mijn twaalfde naar Nederland gekomen voor een jaar vakantie. En ik heb daar op school, uh, kostschool gezeten hier in Nederland. Nou, kostschools uh, hoor je ook zoveel narigheid van. Ik heb het heerlijk gehad. Vervolgens heb ik tien jaar op Curaçao gewoond. Ben ik daar in het onderwijs geweest. Een heerlijke tijd gehad. Na mijn trouw ben ik hier naar Nederland gekomen. En daar, uh, we hebben hier, mijn man was in uh, het leger. Uh -huh. Dus vijf jaar Groningen. Daar hoor je van, uh, ze hebben hun eigen dialect ook, hè? Ja, ja, ja. Uh, en dat de Groningers stijf zijn. Nou, we hebben de fijnste vrienden uit Groningen nog steeds. Uh -huh. We hebben vijf jaar in Zeeland gewoond. Ook hun eigen uh, manier van spreken. En daar hebben we ook zalig gewoond. En goede vrienden die we nog steeds ontmoeten... En voor de rest van de tijd in Limburg. Maar nooit waar... heimwee naar of Zeeland of Groningen... of wat ik me helemaal goed zou kunnen voorstellen, naar Suriname? Uh, ook absoluut niet. En Curaçao, waar ik ook zalig gewoond heb. Uh, iedere dag zwemmen en zo. Uh, ik vind het prachtig en fijn om terug te denken. Maar dat ik er nou heimwee naar heb... ik woon hier zalig ook in Nederland. Ja. Overal waar ik kom heb ik... Heel veel goede, lieve vrienden ontmoet. En uh, overal... Heel fijn gewoond. Ja, En hoe verklaart u het, mevrouw Tijdenman, dat u wat dat betreft zo positief bent. U, u, u gaat ergens naar u gaat ergens wonen en u voelt zich thuis. En u denkt zo te horen met veel liefde terug aan de mensen die u dan weer heeft achtergelaten. Ja, meteen, contact, meteen contact leggen met de mensen om je heen. Dus, ja, ja, dus eigenlijk wat Harry net zei, die jongen die naar Turkije was geweest. Uh, pro probeer uh, uh, in zijn geval dan Turk met de Turken te worden. In uw ja, geval dus probeer Limburger met de Limburgers te worden. Exact. Dus probeer de verbinding aan te gaan. Dat is eigenlijk het grote geheim, ja. zegt u. Hoewel ik Limburgs niet spreek, maar gewoon uh, met de mensen omgaan. En uh, dan kom je tot een ontdekking dat iedereen je accepteert zoals jij bent. Ja. Wat ik bij een ander ook doe. Ja, ja. En uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik uh, echt het woord hemwee niet heb. Het is een mooie tip die u heeft voor mensen. Mevrouw Tijdenman, probeer contact meteen te leggen met de mensen om je heen. En dan ja. zou je uh, heimwee buiten de deur kunnen houden. Mevrouw Tijdenman, mag ik u bedanken voor het bellen? Alsjeblieft. En graag tot een andere keer. Dag, Goedenavond. Dag. Gerda, goedenacht. Hallo, met Gerda Walrus. Dag, Gerda. Hoi, ik ben zelf van uh, 1943. Ja. En ik kom uit Rotterdam. En in de jaren 50 waren er heel veel mensen ook bij ons in de straat. En die gingen dan immigreren naar Canada, Australië. En in elk geval heel ver weg. Mm -hmm. Die begonnen dan overnieuw ergens. Ja. En toen was er een programma op de radio. Ik herinner het me ook wel iets, maar ik weet het niet precies. Maar mijn man vertelde dat uh, een keer aan mij ook. En uh, die ging gingen ze op bezoek bij die mensen. Het was niet Bert Guido of zo, maar zo iemand, een heel bekend uh, iemand. En die ging dan op bezoek en die vroeg dan, nou, hoe hebben jullie het gered en hoe doe je het met de kinderen en dit en dat. Ja. En dan hadden ze altijd als laatste vraag, dat was de uitsmijter, wat mis je hier nou? En er was een keer een man en die zei, mijn dat mis oh. ik verschrikkelijk hier. Ja. En toen zei die vrouw, maar je ging toch helemaal nooit biljarten, hè? Nee, zei hij. Maar als ik dat gewild had, dan had ik dacht, kunt. En nou kan het niet meer. En dat mis ik, dat mis ik verschrikkelijk. <laughs> Wat een goede anekdote. Ja, en dat is eigenlijk, denk ik, want ik woon op een schip, hè, Dus ik kan overal heen waar ik ga. Ah, ja. Ik lig hier nou stil, omdat mijn man inmiddels gestorven is. En waar ligt maar u nu met het schip? ik heb het idee, als ik hier weg wil, dan kan ik gaan. Ja, ja, ja, precies. Snap je? Ja, en, en ik, denk dat dat toch, dus ik denk dat dat toch een beetje in je hoofd zit. Ja, vanzelf, alles zit in je hoofd. Ja. Maar net wat die man zei, ja, dat, dat kon hij niet. Nee, dat nee. Zit, hij nooit naar die biljartclub ging. Nee, maar het feit maar, dat, dat hij het nu niet meer kon, dat uh, leverde hem heimwee op. Ja. En doordat en u op dat, een boot... Dat ook veel mensen dat toch hebben dan. Ja, ja en doordat jij op een boot woont... Ik, ik, ik kan hier geen kant op. Of, of uh, ja, die mensen begrijp ik niet, of ze of, stijl Het is niet zo gezellig als vroeger. Hm. Nee, omdat je niet meer weg kan. Maar nee. als je denkt, als ik wil, dan kan ik zo terug. En dat was in de jaren 50 natuurlijk helemaal niet. Want je ging daarheen en je kwam natuurlijk nooit meer terug. Nee, nee, nee. Geen, geen cent te maken en je moest daar keihard werken. En, en het terugkeer, dat was het zeg maar niet. Nee. En nu pak je het vliegtuig, bewijzen van... En dan kan je heen en weer, maar dat was toen helemaal niet. Nee, dat was toen een heel andere ik, situatie ja, natuurlijk. Dat ik altijd in mijn hoofd gehad. En dan denk ik van, ja, ik heb dat ook wel een beetje. Ik woon nou alleen op dat schip. En dan kan ik niet alleen varen. Maar als ik weg wil, dan kan ik gaan. En dat idee, dat maakt dat jij Heimwee niet zo kent. Nee, dat maakt dat je daar geen last van hebt. Ja. Denk ik, hè. Ja, nou, ik Schaf, vind het, ik vind het een mooie iedereen, theorie. Maar... Ik vind het een mooie theorie, Gerda. Dank ja. daarvoor dat je die theorie met ons wilde delen. Okay. En tot een andere keer. Dag. Okay. Dag. Ja, en dan kregen we een berichtje uit Zweden van Ruben en Hilde. Ruben en Hilde schrijven dat ze vorig jaar zijn geëmigreerd naar Zweden. Ze zijn daar een bed and breakfast begonnen. En ze bereiden nu een boek voor over, over hun emigratie. En Ruben die liet ons alvast een inkijkje nemen in dat boek. Stuurde ons een tekst en die wil ik even met u delen. De eerste keer, zo heet die tekst. Vanuit de lucht ziet Nederland eruit als een soort lappendeken. Heel netjes is het kostbare land in stukjes verdeeld. Geen vierkante centimeter wordt onbenut gelaten. De rechte lijnen worden alleen doorbroken door kronkelende rivieren... die zich niet laten vangen in Hollandse beheersdrang. Ik word altijd een beetje melancholisch van vliegen. De wereld die onder me voorbij glijdt, maakt dat alles zo vluchtig lijkt. De mensen zo nietig. Maar deze keer is de zoete pijn extra sterk. Ik vlieg van Nederland terug naar Zweden. Precies een jaar geleden, nadat ik mijn thuisland verliet... keerde ik terug voor een weekend van familieverplichtingen. Chris kras door het land. Van Brabant naar Flevoland, naar Drenthe en Groningen. Het korte bezoek heeft meer losgemaakt dan ik had verwacht. Wat precies is me nog niet helemaal duidelijk... maar het heeft te maken met het hebben van een basis in je leven. Met een thuis, met familie en met zekerheid. Wanneer je ervoor kiest om te verhuizen naar het buitenland... kies je er feitelijk voor een nieuw leven te starten. Je begint van voren af aan met nieuwe vrienden, nieuwe herinneringen, nieuwe plaatsen. Je bent ontworteld. Het leven in Nederland heeft veel onuitgesproken vanzelfsprekendheden. De meeste mensen hebben een gemeenschappelijke historie... met gemeenschappelijke referentiepunten en herinneringen. Vooral onder je eigen vrienden en generatiegenoten. De Fabeltjeskrant, Doe Maar, Amsterdam, Amsterdamt... de Waddeneilanden, Lowlands, Albert Heijn, Sinterklaas. Dat zit er gewoon. Er is een gemeenschappelijke basis... waarvan je de waarde vooral voelt zodra die basis er niet meer is. En dan is er natuurlijk ook nog je familie. Mensen die er in veel gevallen onvoorwaardelijk voor je zijn... met wie je een geschiedenis en een bloedband deelt. Skype en e-mail brengen ze wel iets dichterbij... en je bent met het vliegtuig binnen een paar uur in Nederland. Maar wanneer je daarna weer terugvliegt... voelt elke kilometer die je aflegt als eentje te veel. Je wordt er sentimenteel van. Je vergeeft onhebbelijkheden van familieleden. Je mist heel diep. Dat zeiden, ze, dat zeiden ze er op de emigratiebeurs niet bij. Verhuizen naar het buitenland betekent naast een nieuw avontuur... ook loslaten, missen, pijn, een sprong in het diepe. Soms denk ik dat ik niet sterk genoeg ben. Soms voelt het alsof ik die onzekerheid niet meer aan kan... en alleen maar veiligheid en geborgenheid wil. Dan weer voel ik me een avonturier, een soort emigratie-Indiana Jones... en wil ik verder vol met energie en dromen. Waarschijnlijk blijf ik de komende jaren heen en weer pingpongen... tussen deze twee uitersten. Net zoals ik heen en weer blijf pendelen tussen Zweden en Nederland. Hier heb ik voor gekozen. Dit is mijn leven nu. Ik ben in tweeën gesplitst. Ik schaaf het luikje voor het vliegtuigraam dicht en sluit mijn ogen. Husky Rescue klinkt door de koptelefoon van mijn iPod. Fijne indie Electronica uit Finland. Finland. Hoe zou het zijn om naartoe te verhuizen? Een fragment uit het boek dat Ruben en Hilde gaan schrijven... over hun emigratie naar Zweden vorig jaar. Dan heb ik aan de telefoon... Uh, nee, ik heb even geen telefoon, volgens mij. Ik, ik stel voor dat we dan naar muziek gaan luisteren. Ja, over Heimwee gesproken. Er zijn echt heel veel mooie liedjes gemaakt over Heimwee. Zo ook op het nieuwste album van de band Zeilstra. Het is een weergave van, van hun theatervoorstelling... Sabe in Zee, een voorstelling met als gastzangeres Lydia van Dam. En zij schreef dan ook een, een liedje over Heimwee hebben naar de zee. En dan heeft ze het eigenlijk natuurlijk over Jeroen Zeilstra... de voorman van die band Zeilstra, die vroeger visser was. Als hij is vissersman geweest, hij vaarde vanuit Den Oever eh, dagenlang eh, op, op vissersschepen. En ja, eigenlijk denk ik zomaar dat Lydia van Dam het liedje aan hem opdraagt. Dit is Zeepok. Als hij een tijd geen mee wil...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 Zonder deining niets te zeggen Wil zijn ziel te rusten leggen Een zeep ook op verdronken hout. Hij houdt van ziel van zout het meest Hij leeft van schuimende gedichten En van blauwe vergezichten Is ooit zelf op zee geweest? Als hij na lange tijd de zee weer ziet. Alle zadem als tevoren dan voelt hij zich herboren en laat zich drijven op zijn lich. Hij heeft een ziel, een ziel van zout heeft zonder deinig. Te zeggen, wil zijn ziel te rustig leggen. Een zeebok op verdronken houdt. Hij houdt van ziel, van zout het meest. Hij leeft van schuimende gedichten en van blauwe vergezichten. I Lydia van Dam samen met de band Zijlstra Zeepok. Een liedje uit de voorstelling Samen in Zee. Dit hele seizoen nog te zien in de Nederlandse theaters... op zondag 28 oktober, bijvoorbeeld in Den Bosch. Mevrouw Hilarius, goedenacht. Goedendag. Kunt u een beetje met heimwee ja. omgaan? Ja. Ja? Heel goed, eigenlijk. En Ik hoe heeft u dat... Ik verhuisd in mijn leven. Ja. Ook naar het buitenland. Mm -hmm. En... Het eerste wat ik altijd deed, was uh, kennis maken met buren door ze een bosje bloemen te brengen. Oh ja. Nou, dat viel altijd uitstekend. Mm -hmm. En uh, omdat je onmiddellijk contact legt met je omgeving, krijgt hij mee niet, niet snel een kans. Nee, dus je, je moet je eigenlijk meteen verbinden met de mensen om je heen. Dat hebben we inderdaad eerder gehoord eh, vannacht. En dat heeft u altijd zo gedaan. Altijd zo gedaan. En eh. dat is heel goed gevallen. Ja, want u bent elf keer verhuisd, zei u dat nou? Ja. U bent elf keer verhuisd in uw leven. En zijn er dan nooit plekken waarvan u zegt... ja, dan voelde ik me toch meer thuis dan op die andere plek? Jawel, de ene plek. Eh, dat is waar, dan voelde ik prettiger dan de andere... Maar ik moet zeggen dat ik me ook niet uh, geworteld voel ergens. Nee, dus u voelt zich niet geworteld. Maar is, is dat ook geen nagevoel, dat u nergens echt thuis bent dan? Nou, ik ben wel eens een keer uh, jaloers op mensen... waarvan ik dan hoor dat ze al 40 jaar op dezelfde plek wonen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zou ik alle, uh, alles wat ik heb meegemaakt door die verhuizingen niet hebben willen missen en alle mensen die u heeft leren kennen ja en weet je aan, uh, want ik mocht in het buitenland niet werken nee. maar ik had een uh, vrij tevrijwilligerswerk ja soms wel 60 uur in de week mm -hmm. en dat brengt natuurlijk ook weer een heleboel uh, contacten en uh, avonturen zeg maar ja ja en mevrouw ja, Hilarius, waar, naar waar naar de woont de u van. nu? Ik woon nu in een verpleeghuis in Breda. En voelt u zich daar thuis? Zeer. Ja? Ja. ja. En heeft u weer de oude truc toegepast? Gewoon een bloemetje ja. naar de buren en contact zoeken met de mensen om je heen? Ja, hoor. Ja? Ik, ik ben... Ja, ze noemen dat altijd van... Je bent een sociaal beest. En ik denk dat dat helpt inderdaad. Dat je je makkelijk... Geef aan andere mensen. Ja, ja. Mevrouw Hilarius, mag ik u bedanken voor die tip. Uh, geef je aan andere mensen, zoek contact en dat is een goed middel in de strijd tegen heimwee. Dank u wel, mevrouw Hilarius. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Nog een, nog een prettige nacht. Verder. Dank u hetzelfde voor u. Dag. Ja, en eerder vannacht sprak ik over Heimwee... over de voorstelling Heimwee, heimwee Fernwee. Ik ga Heimwee klopt op zijn Duits af uitspreken. Heimwee Fernwee, een voorstelling van theatermakers... Anne Rotier en Kirsten Schutteldraaier. En ja, uh, uh, uh, u wist het, he, u, u kon uh, op onze Facebookpagina... een green card invullen. En daarop kon u antwoord geven op de vraag... waar u ooit Heimwee naar gehad hebt. En wie dat het meest origineel gedaan heeft... die krijgt twee vrijkaartjes voor die voorstelling. En onze kritisch jurylid... Is Kirsten uh, Shuttle dry. Ben je veilig thuisgekomen, Kirsten? <laughs> ja, we zijn net naar binnen gekomen, dankjewel. Kijk, nou, welkom, uh, welkom thuis, welkom in je eigen tussenstation. Uh, <laughs> ja, je hebt de omschrijvingen kunnen lezen. Ik ben benieuwd uh, wie jij de winnaar vindt. Nou ja, ik heb dus gekozen voor Sergio... 33 jaar in Italiaans, want hij heeft het zo mooi beschreven zijn uh, H.M.W. Namelijk, hij heeft H.M.W. naar Italië natuurlijk uiteraard, waar hij dus eigenlijk vooral mist. Lekker met de familie, ramen opendraaien, draaien, cassettebandjes luisteren, op, uh, op weg naar zee. En de warme buitenlucht op, op zijn huid. Nou, dat vond ik zo mooi, dus... Uh... Sergio is welkom in onze voorstelling, Heimwe best... Nou, Sergio, hierbij uh, weer twee vrijkaartjes voor die voorstelling, Heimwee hmm, we VNW. Uh, morgen de eerste voorstelling, daarna voorstelling op donderdag, vrijdag en zaterdag in Amsterdam in Podium Mozeek. En Sergio, laat ons via Facebook alsjeblieft nog even weten op welke dag je naar die voorstelling toe gaat. Dan uh, kunnen er kaartjes worden klaargelegd. Bij de kassa, denk ik, Kirsten bij de kassa liggen. Voor ja. Sergio Money. For your money. Uh, ik, nog één vraag, Kirsten. We hebben met heel veel mensen over heimwee gesproken... in het afgelopen mm -hmm. uur. En er waren ook mensen die zeggen... ik heb een tip om heimwee tegen te gaan. Verbind je met de mensen om je heen. Is dat een tip van jullie nog wat aan hebben, Kirsten? Ja, dat is absoluut een mooie tip. En ik zou zeggen, verbind je vooral met jezelf. Ja, daar moet je misschien wel mee beginnen. Maar nee, maar heel hier... mooi. Ik vond het echt heel ontroerend wat ik hoorde. En uh, nou, een heel inspirerend weer voor onze voorstelling. Dus misschien nemen we het een en ander weer mee daarvan. Nou, dat, dat zou heel erg leuk zijn. Misschien dat er we nog wel fragmenten uit deze gesprekken... dan uh, op, uh, op een verrassende manier een plek vinden... in de voorstellingen die jullie gaan spelen de komende dagen. Ja. Dankjewel, kersten, Hartelijke groeten aan uh, Anna Rotier En dat ik wens jullie nogmaals hele goede voorstellingen. Ja, en ook ja, jullie bedankt. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Dag. Dag. dag. En dan nog heel snel een mailtje van Thijs. Voor Heimwee hoef je niet zo ver te reizen, uh, schrijft hij. Elke week maak ik de reis van Oenen in Gelderland naar Vlissingen in Zeeland voor de studie. En ook al is het hetzelfde Nederland, ik verlang altijd terug naar Oenen als ik in Zeeland ben. En ik verlang naar Vlissingen als ik in Oenen ben. Ja, inderdaad, voor Heimwee hoef je niet ver te reizen. Dank je wel, uh, Thijs. Ja, daarmee werd het bijna twee uur. Dank weer voor het luisteren, voor het meepraten... voor het mailen, en voor het twitteren. En mocht u nou heimwee krijgen naar Casa Luna? Geen nood. Morgen zijn we er weer, namelijk even na middernacht. En dan ontvangt Mieke van der Wij, de jonge designer Pepe Heikoop. En dat in het kader van de Dutch Design Week in Eindhoven. Nu, heel veel plezier bij Wakker Nederland... en wat mij betreft een goede nacht.